9 uur, Marianne Koekoek met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn de stembureaus opengegaan voor de presidentsverkiezingen. Zittend president Sarkozy neemt het op tegen de socialist Hollande. Die doet het in de peilingen een stuk beter dan Sarkozy. Als de peilingen kloppen, wordt de conservatieve president afgestraft voor zijn economisch beleid. Sarkozy beloofde bij de vorige verkiezingen hervormingen, verkleining van de staatsschuld en terugdringing van de werkloosheid. Daar is niets van terecht gekomen, onder meer als gevolg van de financiële crisis. De socialist Hollande wil de economie stimuleren en rijke Fransen meer belasting laten betalen. Maar ook hij moet bezuinigen om te voldoen aan de Europese begrotingsafspraken.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 Fortuin werd vlak voor de verkiezingen in 2002 na een radio-interview in Hilversum doodgeschoten. In de Spaanse voetbalcompetitie heeft Lionel Messi zijn vijftigste goal van het seizoen gemaakt. De speler van Barcelona verbeterde daarmee een record uit begin jaren 30, toen een speler in Engeland 49 keer scoorde in één seizoen. Dan nog het weer op de meeste plaatsen droog en bewolkt, later kans op wat regen, het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen. Wij stonden nog even druk na zeg de zetten met Geert. En vooral natuurlijk de vraag of het veilig is om Menno naar Nigeria te sturen. En daar waren we nog even druk Daar Waren over we nog niet uit. uit. We waren we nog niet helemaal uit. We waren nog in discussie. Snel naar de Big Brother tune. Ja, de vogels die wachten. Um, kom maar met die tune. De liefde van de man gaat door de maag. Maar helaas gaat de liefde van de vogel voor zijn kroost ook af en toe door de maag. En dan letterlijk. Vorige week werd uh, ooievaar Kuiken nummer 5 al liefdevol verorberd door moeder Ooievaar. De kleinste van de Kuikens had het niet uh, gered, was overleden... en verdween al snel in die grote rode snavel. Nou, tot zover niks nieuws. Hè. Dat hebben we eerdere jaren ook al wel gezien uh, op de camera's van de uh, Beleefde Lente. Die ooievaars uh, doen dat nou eenmaal zo nu en dan. Maar afgelopen vrijdag choqueerde moeder Ooievaar vriend en vijand... door pal voor de camera het kleinste nog levende Kuiken te grijpen... en zo hard door elkaar te schudden dat het uh, onherroepelijk zijn nek uh, brak... Nou, ze probeerden het er volgens nog op te eten. Dat lukte niet. En uh, het dode kuiken heeft een heel lange tijd nog in een hoekje van het nest uh, gelegen. Meestal zijn er dan twee opties. Of het dode kuiken wordt uit het nest uh, gegooid... of het wordt zodra het ja, gaat ontbinden alsnog opgegeten. Maar inmiddels uh, hebben ze het volgens mij gisteren... het, ja, het vader oeivaren uh, uit het nest. Het uh, jong is uit het nest verwerkt. verwijderd. Ja. Ja. Ja, dit blijft, dat is ieder jaar zo. Hè? Het blijft natuur en we kijken er met z'n allen naar en tegelijkertijd vinden we dat natuurlijk vreselijk en zielig en treurig. Maar ja, dan, hè, de mensen van voogbescherming zeggen ook, ja, we laten dit zien. Om te laten zien hoe het in de maar natuur gaat. Maar dat ziet dus ook dat, dat klokken van ja. het kuiken, dat ziet dus ja, het ziet er uh, uit, ja. Ja. Um, ja, het ziet er breed uit, ja. Het vrouwtje, die koos er voor een iets andere manier. Zij had een eitje op. Um, ja, haar eigen eitje. Uh, dit, ja, ook niet echt fris om naar te kijken, maar goed, het ei was waarschijnlijk al beschadigd en dus afgeschreven en wat voor zowel kuikens geldt als voor eieren. Zodra ze stuk zijn of dood worden ze niet meer als nageslacht gezien... maar als eiwitrijke voedselbron. Dus het is, ja, het is pragmatisch en uh, overleven. Was er nou opeens nog een camera bij de koolmezen? Uh, ja, er is een ja dat, zag ik, dat, dat zagen we er net. Hè? Er is een tweede nestkast die nu ook opeens in beeld is. En daar wordt ook uh, uh, gerommeld en gewerkt aan het nest. En uh, nou, dat blijven we volgen, want er zijn dus twee koolmeesplekken in beeld. Nou, nog meer goed nieuws uit de Oehoe -groeven. Die kuikens die hier waren vertrokken, die zijn weer gesignaleerd... Niet door de camera's, maar door een bezoeker op uh, zo'n 80 meter van het nest. Ja, ze zijn het nest uitgelopen, hè, die Ze zijn weggewandeld. Ja, ja, heel eigenwijs. Ja. Nou, 80 meter, dat is te ver voor de webcam. Het heeft ook niet zoveel zin om die nog bij te stellen of bij te draaien. Dus we gaan ze waarschijnlijk niet meer zien. Ja, dat geldt ook helaas voor de, voor de camera's in de Vossenburg. Um, er zijn geen vossen in de buurt gekomen. Dus die camera's zijn helemaal uit de lucht. Vorig jaar was het zo verschrikkelijk leuk. Een, een, een hit op bij beleven lente, maar dit jaar niet. Um, ja, we kijken natuurlijk wel naar alle andere dieren. Bij de slechtvalk gebeurt nog van alles. Vertellen we volgende week weer wat over de slechtvalk. hoorde de vierde variatie in aangroot van de bohemse componist Johan Nepomuk Hummel. Uitgevoerd door Lisa Doost op fluit en Carmen Picard op piano. Tijdens de paddentrek worden niet alleen veel padden doodgereden... maar er komen ook behoorlijk wat in rioolputten terecht. En dat geldt ook voor kikkers en salamanders. Vaak zijn deze amfibieën dan ten dode opgeschreven. Uit de put klimmen lukt niet, de wand van zo'n rioolput is te glad... En dat speelt zich af als vanaf maart de dieren naar hun voortplantingswater trekken. En het gaat door zo'n beetje tot in de herfst. De stichting Rionet gaat over de riolering en het stedelijk waterbeheer. Amfibieënonderzoekers van Ravon zijn samen met Rionet bezig... naar het zoeken van een goede oplossing voor dit probleem. Intussen gaat het redden van in de put gevallen padden nog steeds door. Bijvoorbeeld in de gemeente Ubergen. Onder leiding van anne Annemarie van Diepenbeek van Ravon... zijn daar vrijwilligers Putdeksels aan het lichten. Henny Radstak natuurlijk waagt zich aan riooljournalistiek. En dan kijken we zo de put in. Ja, dat is nou leuk, want gelijk in deze put er zie je dat daar een roostertje in zit. Hè? Die zitten voor die afklepjes, die, die af, ja, ik weet niet waar het voor is, maar voor de geur onder andere. Ja, het zijn stankafsluiters. Die zitten in principe in iedere straatkolk om te voorkomen dat vanuit het riool de stank de straat opkomt. En bij de eerste ronde hebben we dus gezien dat bovenop deze roosters hadden ze zich verzameld. Dus ze waren al omhoog geklommen okay. boven het water en dan zaten ze op die rand van die roostertjes. Dus ik ga het rooster er nu even uithalen. Kijk, en hier zit er al een. Nou, aan hij de zit dus onder aan de binnenkant in het rooster een heel klein padje. Een padje. Annemarie, ik geef hem aan jou. Ja. En blijkbaar kunnen ja. ze dus via die roosters omhoog klimmen en dan op dat randje daarboven gaan uitrusten. Ja. Een vrouwtje. Waarschijnlijk terug van. Uh van de voortplantingswateren aan die kant. En het dier was onderweg naar uh, de zomerhabitat. De stuwal op hier in de bergen? Ja, de op. De bossen van de stuwallen, ja. Nou, ik ga nog even scheppen. Ja, netje? Met het netje. Dan gaan we eens even kijken wat er uitkomt. Heel eruit komt. Ja, heel veel prut. Nou, er zitten geen andere beesten in. Alleen maar blad. Ja. Dus hier geen dode kikkers en praten. Deze pad is gewoon... Via het deksel, via de sleuven, erin gedonderd. Ja, die is hier door deze opening, kijk, de padden lopen hier... Langs de stoeprand? Langs de stoeprand. He, ze zoeken een weg omhoog en dan kukkelen ze hier door die gaten de kolk in. En kunnen er dan niet meer uit? En kunnen er niet meer uit. Die wanden van zo'n put, ja. Ja, die zijn veel te glad. Dat kan die ja, pad, dat, dat zijn, dat zijn, wat erin komt, kan er niet die, meer uit. Die bakken onder die kolken, die, die variëren van nou, zeg maar een halve meter diep tot een meter diep. En alle, alle afmetingen daartussen. En die dieren kunnen niet tegen een loodrechte wand opklimmen. Dus we zijn al bezig geweest met experimenten, met uitklimvoorzieningen. Hè, om ze via een bepaalde strip... Een soort die, laddertje... Ja, een soort laddertje of een metalen strip of uh, een kunststofmat tegen de wand aangekleefd, zodat de dieren daar uit kunnen komen. Nou hebben die proefopstellingen wel aangetoond dat die dieren daar heel goed gebruik van kunnen maken. Ze kunnen omhoog komen, de dieren snappen ook dat ze dat kunnen gebruiken om omhoog te komen. Het probleem is alleen, ze moeten... De opening naar buiten kunnen bereiken. Erik Oosteron van Rionet. Het is natuurlijk een decennia lang een probleem. Hè? Maar we hebben het eigenlijk nu pas de laatste jaren ontdekt. Ja dat klopt. Voor ons was het een, een nieuwe situatie. Ravon benaderde ons. En ja, het onderwerp gaf eerst even wat, wat gelach, moet ik zeggen, van dit is grappig. Bij jullie, bij Rionet. Ja, bij Rionet, dat is Ik kijk, kijk, wacht even. Is het... Weer, een, ja. Weer eentje, precies dezelfde plek, onderin het rooster. Ja, en ja de vorige keer zaten ze dus allemaal in het rooster. Maar blijkbaar is deze de recente ingevallen, is nog op ja. weg dan naar boven. Ja. Ja. Maar toen uh, Annemarie van Diepenbeek van Ravond bij jullie kwam, deden jullie een beetje lacherig over, over dit probleem? Nou ja... Het, het was voor ons onbekend, totdat wij ook in onze achterban gingen, gingen rondvragen. En toen bleken allerlei individuele gemeenten daar wel van te weten. Maar er blijken gemeenten te zijn die al gewoon jaar in jaar uit roostertjes aanbrengen... aan de buitenkant van de kolk in de periode dat de padden trekken. Zullen we naar de volgende? Ja, we gaan naar de volgende. Even de pilonnen mee, voor het verkeer. Ja, dan zijn we, wat is het, 15 meter verder... De volgende put. Ja, hier ah, ja. hebben we een lijkje ja, van een het, gewone pad. Die heeft het niet gered? Nee, ze raken uitgeput als er een waterkolom in zit en ze moeten blijven zwemmen, dan kunnen amfibieën het een tijd volhouden, maar niet uh, eeuwig natuurlijk. Die schrijven jullie ook op? Uh, ja, ja, die gaan we allemaal opschrijven. Ja, ja. En dit is een mannetje, hè? Ja, hoe dit is een mannetje. Je ziet hier de copulatieborstels aan de duimen. Die zijn om het, uh, om zijn, het vrouwtje stevig vast ja, te pakken? Ja, dat zijn van die zwarte nou, uh, schuursponsjes, zou je kunnen zeggen. Hè, waar, door dat ze het vrouwtje in de klemgreep hebben. Uh, dat, uh, dat zijn natuurlijk gladde beesten, dat ze, dat ze die goed kunnen vasthouden. En je ziet ook de, de naar verhouding dikke voorpoten. Dus dit is een volwassen mannetje. Goed. Ja, wat doen we daarmee? Nou, hier een mooi uh, grafje geven. Onder de struiken. Nou hebben jullie, Ravon en Rionet, elkaar onlangs gevonden... en gaan samen werken aan een oplossing. We hebben al een paar mogelijkheden de revue horen passeren. Wat zou nou de beste kunnen zijn? Er zijn oplossingen, ook door Ravon, uitgetest proefopstellingen... met van die uitklimvoorzieningen, die ladderjes Kunnen heel goed werken. Maar aan de andere kant, als dan die kolkenreinigingsmachine voorbij komt... en met die pijp raggen ze in die kolk... Ja, kapot. dan is het laddertje kapot en dan heb je dus je oplossing ook meteen weer om zeep geholpen. Dus de oplossingen die we gaan kiezen en aan gemeenten gaan adviseren... dat zullen waarschijnlijk meerdere zijn, maar die moeten dan door de gemeente beoordeeld worden... op de functionaliteit, op de beheerbaarheid, wat kost het. Ja, en die afweging moet de gemeente vervolgens maken wat het best past in hun ja. situatie. Ja. En dat zijn dan de tijdelijke voorzieningen, maar het zou zo moeten zijn dat de industrie zou moeten werken aan een duurzame oplossing. En dan denk je gewoon aan een model kolk waar bijvoorbeeld een richeltje langs zit of zo... waardoor dieren eruit kunnen kruipen. Maar dat kan alleen in combinatie met ook een dekseltype... dat een opening heeft dat bereikbaar is voor die uitloopstrip. Wordt er al aan gewerkt aan zo'n... Uh... Nee, maar we hebben een projectgroep benoemd. Een soort uh, uh, klankbordgroep. En eigenlijk in gezamenlijk overleg zou je tot iets moeten kunnen komen wat duurzaam is, wat daarna dus geen verdere kosten meer geeft. Maar dan zou je in één klap in heel Nederland al die dingen moeten vervangen. Ja, Dat zou niet in één klap moeten, maar wel geleidelijk aan. Om de 50, 60 jaar worden rioleringen vervangen. En dat zou het moment zijn dat je gewoon een, een model opvangbak kiest dat duurzaam is. Maak eens een schatting, Annemarie, om hoeveel amfibieën? Je... Gaat het per jaar in okay. heel Nederland? We hebben in de stad Delft over een jaar of zes de cijfers bijgehouden. Op grond daarvan hebben we vorig jaar een extrapolatie gemaakt. En dan kom je tussen de 1 en de 2,6 miljoen dieren die in die kolken terechtkomen. Zitten letterlijk in de put? Die zitten letterlijk in de put. Ja, en het is dus iets wat over lengte van jaren speelt, wat echt niet in twee, drie jaar opgelost is. Was dat maar waar. En daar zit een dikke pad Kijk eens even, ja. zeg. Oh. Nou, de beest, de redding is nabij. Ja. Dit is dus een vrouwtje dat nog helemaal vol eitjes zit. Hè. Dat uh, was onderweg. Dus dit dier moet nog die kant opgezet worden. Dit uh, beest moet nog eieren afzetten. We kunnen haar koppelen nu met een van de andere mannetjes in ja. de emmer. misschien gebeurt het al wel in de emmer. Jawel, <laughs> ah. ja, echt hoor, jullie lachen nou, maar dat gebeurt. Ja? Het is niet uitgesloten dat... Uh, als je zo'n uurtje laat staan, dat het mannetje op de rug van het vrouwtje zit. Nu de paring gaat plaatsvinden. Ja. Ze zijn, wat dat betreft, volgens mij helemaal niet zo stressgevoelig. Dat ze de ellende gauw vergeten zijn. Nog in het uh, thema van dit uh, 4 en 5 mei weekend. Uh, uh, muziek uit de speelfilm Schindlers List op uh, muziek van de Amerikaanse componist John Williams. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Dus ringen en wilde lijsterbes staan in bloei. Net als mijn uh, kerst, de Japanse kerst, eindelijk in bloei. In Limburg was het volgens mij twee weken geleden al zover. En nu staat hij voor mij ook eindelijk in bloei. Het wemelt van de libellen en zelfs de fluiter is weer terug in het land. Dat is Een, een echte lange afstandstrekker, Ongeveer even groot als de tjiftjaf, maar anders qua kleur. Een eh, helder groen met een witte buik en een duidelijke oogstrepen. En ook heel anders qua geluid, zo hoort u. Ja, nog geen fluiters op onze Venolijn. 035 -6 -7 -11 -3 -3 -8. Misschien volgende week. Luister naar de Eerstelingen die er wel zijn gemeld deze week. Goedemorgen, als je naar Essenkaart, Ik vond de eerste bloei van de lijsterbes, de Aronia, een heerlijke struik, twee stijlige meidoren. Ik vond bloeiend knolsteenbreek, heel bijzonder, een plant van de rode lijst. Winterpastelijn en de eerste bloei van de redetjes van dalen. En van de insecten betreft, de eerste vuurjuffers, de eerste zuringband, de eerste doodkop zweefvlieg. Gisteren vloog in de tuin de eerste hoornaar. En ik trof ook eitjes aan van de elzenvlieg. Bruine pakketjes op de bladeren van de gele lis. Matthijs Liefhaard uit Goede Reden. Uh, vandaag heb ik een hop gesignaleerd in onze tuin. Dat was fantastisch. Goedemorgen met uh, Hedwig Duindam. Net in de trein, het boemeltje richting Utrecht-Baren... had ik ter hoogte van Paleis een, uh, een leuke waarneming. Op een paaltje. Uh, bij een groot vak grasveld zat bovenop het paaltje een hele trotse uh, vader Nijlgrans. En die overzag met tevredenheid aan de voeten van het paaltje Moeder Nijlgrans met drie kleine pulletjes. Of misschien waren het er vier, maar de schijn flitste voorbij, dus dat weet ik niet precies. Willemie van den Burg uit Tolbert in Groningen. Op donderdagavond zijn de eerste gierzwalen we hier weer aangekomen: vier stuks. Ging meteen de nesten inspecteren. En op zaterdagavond hebben ze weer teruggezien. Sjaak Witteveen, maar een prachtige wandeling door het Groene Hart komen in Woerden aan. En om half twee, dus midden overdag, je gelooft het niet, maar horen we hier luid en duidelijk een nachtegaal zingen. Dag Vroege Vogels met greepbakker uit Zwolle. Ik heb gisteren voor het eerst, en het was een heerlijke lucht, de geur geroken van... De paarse ring. En ik heb hem nu voor me staan, want ik heb een heel klein stukje geplukt. Met Christine Mollema uit Nijverdal. De Wienerbaal is er weer. Langs de Regen bij Helen Doorn. Ik heb hem gezien en gehoord. Jij was gezien. toch eerder met die zwaluwen. Ik was eerder met die zwaluwen. Je had moeten bellen. En nu een hele bijzondere waarneming hebben we dagenlang niet gezien. Een blauwe lucht hier boven en. <tied> oogverblindend groen van de beuken die hier tegenover ons in het blad staan. En een langzegend eekhoorn. Ook dat nog. Nou, blijft u bellen. 035 6711 338. Prélude, le nombre légère, het lichtvoetige nummer van de Franse componist Olivier Messiaen. Uitgevoerd door de pianist, terwijl ik het nu ga lezen dacht ik, dat had ik niet moeten doen. Hecon, hausbeu. Oh, toch, toch mooi. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Lekker, we zijn meteen aan zee. Mossel- en oesterbanken zijn nog belangrijker voor de waddennatuur dan altijd al gedacht. Onderzoekers van het NIOS op Texel en van de Rijksuniversiteit Groningen... hebben met camera's in de buurt van de Koog een paar schelpenbanken dag en nacht in de gaten gehouden. En ze ontdekten dat de schelpen tot in de wijde omtrek voor voedsel zorgen. Het gaat niet alleen om de schelpen zelf, maar ook om de poep die ze uitscheiden. Tot op honderden meters van de schelpenbank zorgt die vruchtbare poep voor zeeleven. Wat weer voer is voor steltlopers en andere dieren. De onderzoekers publiceerden deze week over hun werk in het wetenschappelijk tijdschrift Ecosystems. Energie. De Maasvlakte moet een bamboebos worden. Dat opvallende plan werd deze week gelanceerd door ondernemer Jan Govert van Gilst. Op de Maasvlakte liggen nog veel haventerreinen braak. Als je daar gewassen als bamboe en olifantsgras zou telen, dan kun je dat opstoken in elektriciteitscentrales. waarmee je de kantoren en bedrijven in de regio van energie kunt voorzien. Met slechts 5 tot 10 hectare bamboebos kun je een groot kantoorpand een jaar lang op 21 graden houden, zo heeft Van Gilst uitgerekend. De motorzaak. Ja, en die vink die blijft ons maar vermaken hier op onze buitenmicrofoon... die achter het kapitaal opgesteld staat. Um, palmolie en suikerriet zijn de meest duurzame energiegewassen op dit moment. Voor de netto hoeveelheid energie die ze opleveren... hebben ze weinig bestrijdingsmiddelen, water, fossiele brandstoffen en land nodig. Dat onderzocht de leerstoelgroep plantaardige productiesystemen... van de Wageningen Universiteit. Maar palmolie... Duurzaam, daar wordt toch tropisch regenwoud voor gekapt? Onderzoeker Sanne de Vries. Als er inderdaad tropisch regenwoud voor gekapt wordt, dan gaat het hele verhaal niet op. Maar uh, er zijn wel opties om uh, productie van deze gewassen uh, te verhogen zonder dat je daarvoor uh, ontbost. Bijvoorbeeld uh, door het rehabiliteren van uh, gedegradeerde gronden en door uh, op een duurzame manier de productie in bestaande plantages te verhogen. Maar dan moet het wel gebeuren, natuurlijk. Nou moet er wel wat gebeuren. Het kan. Uh, dat is duidelijk uh, aangetoond in onderzoek. Maar uh, ja, om op een duurzame manier uh, meer te produceren, dat moet uh, ook de politiek en het bedrijfsleven onder andere daar wel de hand voor in het vuur steken. Maar zijn er geen andere gewassen te bedenken dan? Nou je zou uh, ook uh, kunnen denken aan tweede generatie gewassen zoals bijvoorbeeld miscanthus, Dat is het bekende olifantsgras. En snelgroeiende bomen zoals uh, robinia. Van deze gewassen worden vooral de, de vezelachtige en houtige componenten omgezet in biobrandstof. Er zijn grotere en duurdere fabrieken voor nodig. En vandaar dat het economisch momenteel nog een iets moeilijker verhaal is. Maar de geleerden zijn het erover eens dat daar wel de toekomst in zit. De auto. Ja, dus die gewassen, de gewassen van de toekomst. He, Janine, ja. Want het, we zeggen op dit, op dit moment, maar ik zie Johan van der Grond die van het Wil Natuur van CTO, die zit op te schudden. Nee, het, in de toekomst moet dat heel duurzaam kunnen worden. in theorie. Okay. De, de toekomst. Ja, de auto over duurzaam gesproken. Green Wheels, die kleine rode deelautootjes met het groene logo, kent ze vast wel hè, die kan je straks niet alleen huren, je kunt ze ook gaan leasen. Er is daarvoor een overeenkomst gesloten met een grote autohandel. Greenwheels kreeg geregeld vragen van bedrijven of ze ook voor hun werknemers deelauto's konden leveren. Vanaf nu kunnen verschillende werknemers dus samen doen met één auto. In bijvoorbeeld Amsterdam maken nu al 13.000 mensen gebruik van 650 deelauto's. Door de uitbreiding naar de leasemarkt zullen met een beetje geluk nog veel meer ongebruikte auto's van de schaarse ruimte op straat worden gehaald. Beestachtig. De baai Taiji in Japan krijgt een dolfijnenpark waar je kunt zwemmen met dolfijnen. En dat is opmerkelijk op z'n zacht gezegd. Want die Taiji-baai is beroemd geworden in de documentaire The Cove. In de Taiji-baai worden ieder jaar honderden dolfijnen bijeengedreven. Het grootste deel wordt afgeslacht, waardoor de hele baai rood kleurt van het bloed. Een klein deel van de dieren wordt verkocht aan dolfinaria. Het lijkt erop dat Japanners de baai nu in een iets positiever daglicht willen zetten. Lekker zwemmen met dolfijnen. De overheid van de regio Wakai, waar Taiji onder valt, laat weten... dat de dolfijnen voor het nieuwe park nog wel moeten worden gevangen... Ik heb zo'n vermoeden hoe ze dat gaan doen en waar. Onderzoek. De helft van de Nederlanders wil graag dat hun pensioenfonds belegt in duurzame energie. Maar die pensioenfondsen beleggen op dit moment niet meer dan een half procent van hun vermogen in zon- en windenergie. Dat zegt Stichting Natuur en Milieu na onderzoek. Alle Nederlandse pensioenfondsen samen beleggen ruim 750 miljard euro. Het grootste pensioenfonds, ambtenarenfonds ABP, belegt bijvoorbeeld 1,1 miljard in vervuilende energiebronnen als teerzand en steenkool... tegenover 750 miljoen in duurzame energie. Het beste fonds uit het onderzoek van Natuur en Milieu... is het Fonds voor de Grafische Bedrijven, PGB. Dat belegt relatief het meest in duurzame energie. Maar dan gaat het nog steeds maar om een schamele anderhalf procent van het totale vermogen. Een ontdekking... Nog meer dieren die dieren eten. De larven van het tweestippelig lieve heersbeestje... blijkt dol op de eikenprocessierups. Dat ontdekte Sylvia Hellingman van het bedrijf Biocontrole. De onderzoekster deed experimenten met luizen, larven en eitjes van de processierups... Dat lieveheersbeestjes dol zijn op luizen, nou dat wisten we al wel. Maar als er geen luizen voorhanden zijn, dan storten de diertjes zich dus net zo makkelijk op de processierupsen. Nu hebben we al eerder bericht dat er al andere biologische bestrijders van de eikenprocessierups bestaan. Zo worden er nematoden gebruikt, een soort kleine aaltjes die op de boom kunnen worden gespoten als de eitjes van de rups uitkomen. Maar volgens Hellingman is het veel beter om echt natuurlijke bestrijders te gebruiken, dus geen aaltjes die van nature niet op de boom voorkomen, maar lieveheersbeestjes. Verder. Nederland heeft niet minder dan 100 keurmerken op het gebied van milieu, dierenwelzijn en eerlijke handel dat blijkt uit een overzicht dat Milieu Centraal heeft laten maken door TNS Nipo. Van alle Nederlandse consumenten zegt 20% te letten op duurzaamheidskeurmerken. Dat is, het is dan ook niet verrassend dat 70% van die consumenten graag zou zien... dat er minder verschillende keurmerken komen die zien door de bomen het bos niet meer. Maar volgens Milieu Centraal is dat nog niet eenvoudig. Veel van de keurmerken zijn namelijk internationaal afgesproken. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Liefdesthema uit de speelfilm Cinema Paradiso. Op muziek van, zo vader, zo zoon. De zoon van Ennio Morricone, Andrea. Die kon het ook. Andrea Morricone. Andrea Morricone. Die... Ja, niet Andrea van Polnert. <laughs> Dit. Is een apart geluid. En we vroegen u welk geluid het was deze week in ons sportje. Het is het aparte geluid van het Korhoen. En dan natuurlijk het mannetje, dus de korhaan. We lieten u daar in ons sportje op Radio 1 de afgelopen twee dagen naar raden. We kregen niet heel niet veel, succesvol, uh, nee, he? niet veel goede inzendingen, een beetje hand, Maar er is wel een winnaar, gelukkig. Ja, Wendy Dubbeldam had het goed. En de dubbel-CD van de Vroege volgens Top 100 wordt toegestuurd. En dan nu de reden waarom we dat korhoengeluid geluid uh, lieten horen... en waarom we u lieten raden. Herintroducties van diersoorten zijn niet zo bijzonder meer... In de afgelopen jaren zijn er tientallen dieren naar ons land gebracht... om ze de plek te laten innemen van eerder uitgestorven familieleden. Maar dieren in het buitenland vangen om ze uit te zetten bij bedreigde populaties... dat is een ander verhaal. Want dan krijg je vermenging. En dat mag niet. Toch gebeurde het deze week in Salland Met vier korhanen en één korhen uit Zweden, volgens mij. En die heet daar de orre... Dus dat is de vogel waar ik, mocht u toen al wakker zijn geweest... aan het begin van onze uitzending over had. Uiteraard waren wij erbij, hè, vroege vogels. Joost Huizing houdt zijn microfoon bij de tientallen deskundigen en verslaggevers... die zich op de hei verdringen rond de auto met die vijf korhoenkisten. Het is een uh, prima conditie, de beesten, dus dat kan niet alleen. Ik zou zeggen, wij gaan op onze plekken Hoeveel Hoeveelste diersoort is dit die Freek Nieuwold uit gaat zetten? Nou, het zijn er ondertussen wel een aantal ja. Otters, korenwolken, maar nog nooit een uh, korhoen. Wij hebben eigenlijk nooit geen korruns uitgezet, nee. Is dit echt een experiment? Ik, ik denk dat het een, uh, een goed idee is. Uh, we hebben natuurlijk geleerd vanuit uh, de Reungebied. Duitsland, waar, waar ze het al doen. Waar ze uh, twee jaar een uh, goede ervaring lijken te hebben. En dan denk ik dat het prima is om dit hier uh, ook eens te proberen. Ik hoor dan wel van critici, tegenstanders, die zeggen... ja, op het moment dat je hier nieuw vers bloed uit Zweden inzet... dan is de Nederlandse populatie uitgestorven. Ja, dat klopt. Ja. Maar uh, die, gaat vermengen. Die, die is al bijna weg. Ja. Nou, er zitten nog twee hanen. Er zitten een stuk of zes tot tien hennenschatten wij. Als er dit jaar geen uh, kuikens komen, dan uh, is het over. Het was echt nu of nooit? Nou ja, de, de, de beheerders hebben deze keuze gemaakt. Je ziet hier achter daar ben je langs gegaan, een heel gekapt stuk nog weer. Dus de beheerders hebben van alles aan gedaan... om, uh, om te zorgen dat het uh, gebied geschikt is. Wat is hier? Volgens mij, ik kom hier een jaar of 2025 en iedere keer hoor ik, daar hebben we weer een stukje gekapt. De hei wordt steeds groter. Ja, dat maar is nog steeds niet groot genoeg. Nou ja, we weten niet precies wat het nu de laatste vier, vijf jaar aan de hand is. Er komen geen kuikens groot. Dat, dat stagneert in één keer. Terwijl de jaren daarvoor wel zo was... En dat is ook de reden waarom we dat onderzoek uh, nu gedaan hebben. Om te kijken wat er aan de hand is. En ja, als je, als je dat niet doet, dan, dan sterven ze uit. zonder dat je eigenlijk weet wat er aan de hand is geweest. En dat is natuurlijk altijd treurig. Het is ook treurig, überhaupt, dat ze we weggaan. Misschien kunnen we er niks aan doen. Maar dan weet je in elk geval uh, waar het aan gelegen heeft. Gaan ze zo meteen geluid maken als ze los worden gelaten? Nou, een beetje gakken denk ik. En verder gakken? niet. Gakken, dat ja. gaan ze? Ja, dat doen kormen dus ook. Okay. Dat moet je maar horen. Lijkt er een beetje op? Ja, het lijkt erop. Gak, gak, gak. Daar komen er vijf kistjes uit. We moeten wel lucht hebben en daar moesten ze uit elkaar, de lucht moest overheen. De We hebben met vlies en jassen aan in de auto gezeten. Wat, wat zo kwamen ze uit Zweden? Zo zijn ze uit Zweden gekomen en de hele kist zit behalve dit. Er zitten heel veel veemos in voor vocht. Dat kennen ze, daar ruiken ze. Dat is hetzelfde klimaat houden. Andrea, jij hebt uh, deze ook gevangen zelf? Ik weet niet zeker of ik deze twee nou net heb gevangen, maar ik ben er wel bij geweest. Hoeveel heb jij er gepakt? Ik heb er uiteindelijk twee uh, uit het net gehaald. Eén hen, één uh, haan. We komen nu bij een uh, akkertje. Wat is hierin gezaaid? Volgens mij is hier uh, rog in gezaaid. Ze de Speciaal voor uh, de koren. Het is onder andere ook voor het koron, maar ook andere vogels van de heide. Je ziet gewoon de heide, Het zit helemaal vol met prachtige vogels en ja. andere uh, fauna. Het kroon is eigenlijk gewoon de kroon erop. Nou worden de openingen op scherp gezet. Ja. Ik vind dit een heel spannend moment. He? Dan moet je iets afstand hebben van die schuiven moeten weg kunnen. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze eruit gaan vliegen zo dadelijk. Of ze allemaal tegelijk gaan, of één voor één, of ze achter elkaar aanvliegen. Paul Tanden van vogelbescherming, eigenlijk waren jullie aanvankelijk niet zo enthousiast, hè? Natuurlijk twijfels, want uh, het is niet een gebruikelijk uh, iets in de natuurbescherming om dieren van elders te halen en uit te zetten om een populatie te redden. Dat is best wel controversieel. Maar in dit geval hier is het eigenlijk de enige optie om die populatie die er is, om die nog te behouden. Maar ja, daarmee en... wordt het bloed vermengd, Zweden en Nederlanders, uh, en uh, dan bestaan er geen Nederlanders meer. Nou ja, ja, of je kan het ook zo zien, van dan blijft een deel van Nederland nog bestaan. Ja. En anders blijft dat niet bestaan. Volgens mij is het uur, u het, het moment. Zijn we zoveel? Oké, succes allemaal. daar gaan we. Daar gaat er één. Dat was het vrouwtje. En daar gaat eerst de haan. Je hoort hem wegvliegen. Die gaat de andere kant op. Hier nog één. En hier nog één, denk ik. Hij komt eruit en kijkt nu onze kant op. Die is een beetje gestrest. Hij blijft gewoon zitten. En hij gaat gewoon weer eventjes zijn hok in. En prachtig, je hoort er, als je goed oplet, een boomleverik en een veldleverik dwars doorheen. En daar... Oh, die had een zender, ja. Ze vlogen allemaal andere kanten op, hè. Hij die gaat, die gaat nog steeds, steeds gaat flinke ronden. Je moet niet weten ja. dat ze hun eigen trein natuurlijk van top tot teen kennen. Ze weten ja. precies waar ze wel zitten, waar de anderen zitten. En, en dit is toch uh, even buiten eigen kenning om. Maar ze zijn niet allemaal dezelfde kant op gegaan? Nee, de, de twee zitten daar. Die zijn hen uh, achteraan, twee hanen. Die ging die kant op en, en uh, die nee, maakte nee, zo'n bocht. Neem voor mij aan dat ze elkaar goed weten te vinden. Ja hoor, dat komt ja, goed. toch wel? Ja, ja, ja, dat wordt geroepen. Jullie hebben ze een dag eerder in Zweden gevangen. En sindsdien zelf nog wat geslapen? Nou ja, we hebben 16 uur gereden en we waren met 20 uur hier. Dus 4 uur in totaal en in auto. Hè? Dus uh, een uurtje hebben we met z'n drieën gestopt. En voor de rest hebben we een circulatie van drie. Nou, als je moe wordt, je moet ook verantwoordelijkheid nemen voor ja. jezelf. We konden één slapen in de auto, de andere twee konden rijden. Nou, ja, is dat is heel uh, bijzonder natuurlijk in een auto met 5 korronderd. Dat is zeker bijzonder, ja. Vanmorgen, we horen klok, klok, klok, klok. Dus de haan die, uh, was tijd om te balsen en dat deed hij heel zachtjes. En, oh, dat is wel heel fantastisch. Wat dat doen ze, ochtends vroeg, hè? Dat, ja, drie uur morgens, dus uh, we hebben een kleine, kleine avondbals en dat begint al s'avonds rond vijf uur. Dus dan moet je in je schuiltentje zitten, moet je je koortjes, altijd je alles zitten. Tot s'avonds elf uur. En morgens om drie uur, dan komt uit de grote bals. Dus dan heb je even tijd tot, tussen elf en drie om wat te rusten in de auto te plekken. Want de afstanden zijn heel anders dan hier, ja. niet vergelijkbaar. Dus in drie uur ga je er weer in zitten, tot s morgens acht uur. Ja. Dus dan uh, heb je maar drie uur slaap en uh, dan moet je weer controleren en de boodschappen doen. Maar bal al uh, een paar uur voor zonsopgang? Ja, ja. ja. ja het eerste scherm en ze waren Dat, dat was uh, fascinerend om te zien, ja. We mochten, heb ik me laten vertellen, niet juichen en niet applaudisseren. Want dan zouden we ze maar, maar zenuwachtig maken. Maar ze zijn nu weg. Een kle klein uh, juichkreetje, dat moet kunnen. Hoera. Ja, ja, dat was, was echt ook een heel belevend. De komende... Weg, twee, drie weken. Als je heel vroeg hier bent, dan moet je ze misschien kunnen zien. Ja, verwacht wel. Ik verwacht wel. Ik verwacht dat we zonder meer wat terugzien van deze. Gaat, gaat u morgenochtend al om drie uur hier zitten? Mm, um, ik denk dat ik morgenochtend <laughs> toch nog wel slapen. Dat zal de eerste keer wel twaalf uur worden, denk ik. Hey, dat dan hebben we dan nog niet terug. Maar uh, ja, terugkomen altijd, maar dat doe ik sowieso al. Die hennen die hier. Je bent het maar aan het afluisteren. Dit is de Henne, wat hoor ik nou? Ik hoor alleen maar geruis. Ja, een heel zachte piepje Even kijken of we hem er goed opkrijgen. Heel, ja, heel zachtjes. Hoe, hoe ver zit hij dan weg? Nou, Het zou zo 500 meter of, of meer kunnen zijn. Maar... De kans dat we hem dan zien is vrij gering. Ja, precies. En, en die haan? Want er is ook een haan gezenderd. Ja, er is ook gezenderd, maar die krijg ik nog niet te pakken. Die is te ver weg. Ja, die is te ver weg. Het zou, zou kunnen dat hij uh, bijvoorbeeld uh, aan de grond zit. Onder, de, onder een haaienpol of uh, in een slenk. Nou, dan is het heel lastig om te beiden, want het is gebied... Uh... Maar, maar jij gaat nu uh, de komende weken uh, iedere dag met uh, die antenne op pad? Ja, nou heb ik een drukkere dag. <laughs> Veel plezier. Ja. Yeah. Als Nederland morgen gewoon alles op alles zetten, het is zo'n oerunde. Als we die door de vingers laten glippen, dan zeg ik altijd, heb ik altijd gezegd, doen we iets niet goed. Want salland zonder korhoen is voor mij uh, de room eraf. Natuurlijk uh, blijft salland mooi. Maar de room is eraf. En ja, het was echt een Zallandse vogel. Dan moet je het alles op alles zetten. Ja, dat korhoen zal het gaan lukken. En Zalland, inderdaad, het is prachtig. Ga er vooral eens heen. Orre. Wat zijn de oren? De, de Zweedse uren, de, de koren. Um, we gaan naar Amsterdam, want daar kan je nog twee weken genieten... van het festival Spring Snow. De ode aan de ipezaadjes die nu van 75.000 Amsterdamse bomen afwaaien. Er is een ipewandeling en een Ipe-expositie in de hortes... en er is een speciaal lied voor Spring Snow gemaakt. Het nummer heet, De Ipen Ticker Tape Parade. Gecomponeerd, geschreven, gezongen en gespeeld door Tom Oosterhuis. Ze waaien zomaar bij je aan, bij je thuis of op kantoor. Ze strelen zachtjes langs je wang en fluisteren in je oor. Oh, oh, oh, oh, oh. Mag ik in je ziel mijn zaadje zaaien, zodat je weer weet waar je voor leeft? Waar je je ziel en zaligheid dan geeft En la la la la la la la la la de rest maar waaien. la la la la la la la la la la la la la la je la la la Klamp je toch niet langer vast aan je ongeluk? Hier heb je duizend kansen. Het is een ode aan de dromer die van wanten weet. Elk jaar opnieuw de. Zodat je weer weet waar je voor leeft, waar je je ziel en zaligheid aan geeft. En la la la la la la la, la laat de rest maar waaien. la la la la la la la la la la la na na na la la la la la la la er is nog zoveel om te geven, doe nog even niet gewoon, gewoon, veeg nog even niet je stoepjes schoon. De Ipe Ticker Tape Parade um, door Tom Oosterhuis. En dat hoort natuurlijk bij het festival Snow. Op onze website vroegevoegd.vara.nl kunt u alle informatie vinden over dat festival. Een ander festival nu. Het Wereld Natuurfonds bestaat op de kop af 50 jaar. En viert deze week feest. Met een mooi cadeau. Dat ze niet gaan krijgen, maar zelf geven eigenlijk. aan de Nederlandse natuur. Woensdag zet de natuurorganisatie na een halve eeuw afwezigheid. Nou, dat kan geen toeval zijn. de steur uit in Nederlandse wateren. Directeur Johan van der Gronden is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, afficheren veel mensen het Wereld Natuurfonds juist met. Uh, nou, de panda, de tijger, ontbossing in verre jungles. en. Uh, uh, Hiervoor, dat soort dingen. En nu opeens uh, uh, een steur in Nederlandse wateren. Nou ja, de steur is natuurlijk net zozeer als de reuzenpanda, uh, als de tijger, uh, het symbool voor de uh, ja, teleurgang van onze natuur. Een uh, ernstige bedreiging van, uh, van leefgebieden. Het is een oeroud beest. Hè. Het is, uh, lid van de vissenfamilie die al 250 miljoen jaar oud is. Het is echt een, een dinosaurus. Hoort in onze wateren. Uh, is ook een ambassadeur voor uh, ja, vrije trek. Hè? Want ze paaien uh, tot 300 kilometer stroom opwaarts. Dus je moet eigenlijk een vrije doorgang hebben naar zee. Uh, vanuit uh, het estuarium uh, opwaarts. Uh, ze brengen een deel van hun leven door in het zoetwater, een deel in het zoutwater. Ja, en dat dier is helaas uh, in 1953 voor het laatst in het Nederlandse water gevangen. Dat hoort echt uh, bij de Nederlandse Hoe natuur. ziet hij eruit? Ja, het is een oerbest. Het heeft dus geen. Uh, uh, Ruggengraat, het heeft, uh, uh, het is gepantserd. het ziet er ook echt uit als een, dus uh, de manier waarop hij zichzelf bij elkaar houdt. is dus met beenplaten. Maar geen ruggengraat, dus geen. Nee, het is dus geen gewerveld dier, het is een dier dat uh, met met gepantserde platen zeg maar langs zij zijn eigen stevigheid bewaart. Dus dat is een heel, uh, nou ja, toch een, uh, een, een oeroud evolutionair principe dat heel goed gewerkt heeft. Uh, hij Heeft ook een beetje van die uh, van die snorharen. Uh, dus een meerval. Ja. Dus een beetje ja. als een meerval uit. Hij slurpt ook van de bodem, vooral uh, weekdieren. Um, ja, hij is altijd ook een uh, populaire vis geweest voor de, voor de binnenvisserij. Hoe groot is dat beest? Nou, hij kan uh, 3,5 meter lang worden. In die zin was het de grootste zoetwatervis in de Nederlandse wateren. Hij heeft een levensverwachting die vergelijkbaar is van uh, jou en mij... Dus uh, een volwassen stuur kan tot 98 70 jaar oud worden. Hè? Nou ja, 70. Twee, maar. Ik, ja. maar ja, we weten natuurlijk ook dat er nog wel uh, wat water door de Rijn zal vloeien voordat we daadwerkelijk die leeftijden <laughs> weer meegaan maken. En in 1953? Laatste die... grootste stuurgevangen ja. gevangen, in de Biesbosch. Want is dat ook de reden dat hij uitgestorven was in Nederland? Nou, er zijn een aantal redenen. Dus, uh, de klassieke redenen is natuurlijk het, het, het teloorgaan van het leefgebied. Uh, het versnipperen van het leefgebied. Stuwen uh, allerlei vormen van uh, barrières in de Rijn... waardoor het dier niet meer uh, stroomopwaarts kan. En de waterkwaliteit? Dat afsluiten. Waterkwaliteit is een issue geweest. Dat is grotendeels opgelost. De waterkwaliteit is vrij goed. Alleen, wat nog wel een vrij groot probleem is, als je uh, buitengraads wil... en als ze volwassen worden, dan willen ze dat graag. Ze brengen, als ze volwassen zijn, het liefst een tijd door op zee... en komen dan nou, eens in de twee jaar terug om te paaien op de rivieren. Ja, dan moet je een weg naar buiten zien te vinden. Dat is op dit moment eigenlijk alleen maar mogelijk via de Nieuwe Waterweg. Dus dat is niet ideaal. Uh, maar gaat in de toekomst verbeteren met uh, langzamer, zeker openend haringvliet. Ja, maar, is ja. <laughs> ja, ja. en, maar is de Rijn nu. worden? Ja, ja. Maar is de Rijn nu schoon genoeg? Uh, wij denken, en we hebben natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. samen met de Franse organisatie die deze sturen kweekt. Want ze komen uit het gebied van de Gironde. Hè. Ze dus, komen uit Frankrijk, ja, Ze komen ja, dat... uit Frankrijk. Kweekstuur. Ja. Nou ja, kweeksteur. Het is een beetje het verhaal van uh, die Vicente, zou je kunnen zeggen. Dus de, de Europese bizon, die is natuurlijk, heeft nog net op een open, hebben we kunnen redden in een aantal dierentuinen. En nu Kweekbison. hebben we nog een. Uh, nou ja, we hebben een redelijk gezonde populatie in Wit-Rusland en in Bialoesa in, in Polen. En nu ook weer ons eigen kraanvlak in, in Nederland. Noord-Holland, ja. En datzelfde geldt voor de steur. Ten gevolge van de uh, klimaatverandering is het Middellandse zeegebied ook wat minder geschikt aan het worden voor de steur. Het wordt eigenlijk te warm. Dus de Elbe, de Rijn zijn eigenlijk prima rivieren om de steur uh, zijn oude habitat te bieden. Dus we hopen echt dat hij een nieuwe toekomst kan krijgen. Goh. Is het te vergelijken met het korhoen wat we net hoorden? Want daar zijn heel veel mensen nogal kritisch over. Die denken dat het niet zoveel zin heeft. Nou ja en nee. We denken dat uh, de omvang van het leefgebied uh, een stuk beter aan toe is. Dat is de kwaliteit van de Rijn. We, de ja, we hebben natuurlijk sowieso de zalm alweer voor een deel terug in de Rijn. En we hopen hiermee ook. Uh, door onderzoek te doen. Die beesten zijn gezenderd. Hè. We zetten nu een paar uit. En in de loop van de maand zullen dat er dan vijftig worden in totaal. Als je echt een gezonde populatie terug wil krijgen, moet je duizenden beesten uit gaan zetten. Dus de eerste jaren zal het vooral toch onderzoek zijn. en kijken welke barrières ze moeten nemen. Gaat dat ja, wel, gaat dat niet? Wat werkt en wat niet? Wat werkt en wat niet. Maar we zijn redelijk optimistisch over de toekomst van het dier. En bovendien is het ook eens een ambassadeursoort. die ons verhalen vertelt over hoe we het leefgebied verder moeten herstellen. En uh, we hebben ook onderzoek naar gedaan onder de Nederlandse bevolking. Wat vindt u daar nou van en wat zou u nou terug willen hebben? Eland of zwarte oever of steur. En de steur die scoort heel hoog. Vooral bij wat oudere mensen. Jongeren weten eigenlijk niet wat het is. Denk aan een KVA in Rusland en uh, we moet dat beest hier? Maar met name bij ouderen leeft dat sterk. Dus ja, het is een heel uh, ja, het is een iconische diersoort. En we hopen echt dat we, uh, juist door dat dier terug te brengen... we daarmee ook versnellingen ja, aanbrengen. het, is, het is de kaviaarvis, toch? De steur? Het is de kaviaarvis, uh, ja. Verschillende soorten steuren ook. We leven ja. weer andere kaviaar. Niet bang dat er dan enorm op gejaagd gaat worden? Door... Nou, voorlopig niet. <laughs> ja, we, hebben, we werken samen met Sportvisserij in Nederland. Uh, die uh, ook via hun eigen kanalen hun leden... en dat zijn dan een heleboel... Uh, goed we ook Samen met de binnenvisserij die krijgen ook een beloning als ze hem terugzetten. En voorlopig is er van, uh, van caviar nog geen sprake. Dan moet je ja. echt een hele gezonde populatie hebben. Dan zijn we tientallen jaren verder. Eerst die stuur maar eens uitzetten. Ja. Zo is dat. Toch nog even terug naar mijn eerste vraag. <laughs> Want uh, wat, wat ik net al zei hè, over die ja, panda is natuurlijk een verschrikkelijk cliché. Hè. WNF is niet alleen met die panda bezig. Dat snap ik ook wel. Maar wel toch het beeld van dat jullie vaak de, de grote globale problemen aanpakken. En nu heel duidelijk toch die blik nu op Nederland richten. Of zie ik dat verkeerd? Ook. Het is en-en. Uh, kijk, de wereld globaliseert, wordt in die zin ook een tikkeltje kleiner. Uh, het is, er, is ook een, er is ook een moreel vraagstuk aan verbonden. Het is heel vreemd om je in uh, uh, Brazilië hard te maken... voor het behoud van het Amazone regenwoud voor de Jaguar of voor de Hyacinth-Ara... En dan met de mond vol tanden staan als je de wedervraag krijgt, wat doe je thuis? Met de korenwolf en de. Nou, en en het korre... de natuur begint niet in Ardenne. Nee. We, uh, Laat ik een vraag anders stellen. Hebben jullie de afgelopen 50 jaar te weinig gedaan voor Nederlandse natuur? Nee, in tegendeel. We hebben alleen niet altijd even hard op de tamboer geslagen. Maar neem bijvoorbeeld ruimte voor de rivieren, een, een, een plan Ooievaar, dat is al 20, 25 jaar geleden. Uh, we hebben daar enorm uh, zwengelen aangegeven en eigenlijk hele goede resultaten geboekt. Een paar weken geleden hebben we dat ook afgesloten met een mooie uh, publicatie met een aantal partijen, Rijn in beeld. En daar uh, valt onder andere te noteren dat 70% van de bedreigde en deels op de rode lijst voorkomende plantsoorten nu weer terug zijn op onze rivieroevers. Dat de kraamkamers zich hersteld hebben, de waterkwaliteit is verbeterd, jaar rond begrazing in die gebieden. Uh, en we rukken eigenlijk nu een beetje verder op richting uh, monding, richting estuarië, Maar veel meer moet gebeuren, ook ten gevolge van klimaatverandering overigens. Hè. We moeten straks 18.000 kub per seconde kwijt. Uh, en we hebben ons zo goed beschermd tegen de zee... dat we eigenlijk het zoetwater en het achterland niet meer kwijt kunnen. Dus het Wereld Natuurfonds zal heel selectief... in nauwe samenwerking met de Nederlandse organisaties die daarvoor zijn opgericht... zich ook richten op uh, de biodiversiteit in eigen in land. In Nederland, ja. Um, dat was een beetje, uh, naar aanleiding ook van die enquête... Hè, dat, er, dat er uitkwam, de steur moet terug. Uh, mensen zeiden ook, richt, richt je meer op, het, op Nederlandse natuur. Dat, hè, dat kwam nou, het is een onderzoek. heel interessant uh, onderzoek. Zo dus de, de leden, want Wereld Natuur ons ja. heeft natuurlijk veel leden... die ja. willen dat zelf natuurlijk ook van jongens. Niet alleen maar in Brazilië regenwouden ja. en op de oceanen walvissen... Ja. maar ook gewoon bij ons af en toe is een vogel of een natuurgrie. Nou, Als je daarnaar vraagt, dan zeggen ze eigenlijk... je moet je vooral richten voor... Hè, 90% van de mensen dat je moet je richten op de, de belangrijkste natuurgebieden wereldwijd... op uh, habitatbescherming... Uh, herstel van soorten, eh, noem maar op. Ja. Maar je moet daarnaast ook aandacht besteden aan de natuur in eigen land. Dat zegt een groot deel van de respondenten. En, ook heel opvallend, en toen in de maat ook jongeren... en luister, je moet ook die Nederlandse bedrijven aanspreken... op verduurzaming van hun ketens... omdat ja. zij vaak een hele belangrijke bijdrage leveren aan natuurverlies elders. Ja. Dat is ook wel een kritiekpunt op Wereld Natuur. Jullie schuiven toch, hè, zeggen sommige mensen, te vaak aan bij die bedrijven. Jullie schurken daar wel tegenaan. Samenwerkingsverbanden, overlegrondes... Terwijl andere natuurorganisaties juist wat harder op de tafel slaan... of er meer met gestrekt been ingaan. Ieder zijn rol. Ik ben geobsedeerd door schaal. Je moet op schaal antwoorden uh, uh, bedenken... op de uh, ja, geweldige aanslag op de natuur wereldwijd. En bedrijven zijn onderdeel van het probleem... maar moeten daarom ook onderdeel van de oplossing worden... anders ga je het echt niet redden. Dus Eén klein voorbeeldje te geven... en daar word ik ook in toenemende mate op aangesproken... door mijn collega's. Mijn Braziliaanse collega zegt... fantastisch dat jij mij helpt om het Savanderbos, de Cerrado, te beschermen in Brazilië. De helft is al weg, echt vanwege vooral de op, het oprukken van de monocultuur soja. Maar waar gaat die soja heen? Eerste land van import is China, maar Nederland is de grootste importeur van soja naar China. Dus ik word erop aangesproken, wat doe jij met de Nederlandse diervoederindustrie? hoe zorg jij ervoor dat die sojaketen in Nederland verduurzaamd... want dat is één van de grote boosdoeners van die ontbossing in mijn eigen land. Dus men snijdt aan twee kanten. En dat is ook de reden dat we ons daar heel sterk op richten. Ja. Is dat ook een, een, een belangrijke rol van het de natuurfonds de komende... we kijken ook even vooruit, de komende 50 jaar... Juist ja. dat overleg met bedrijven, overheden? Voor een deel blijven we ons natuurlijk gewoon op de, uh, nou, noem het maar op de core business richten. We hebben 35 uh, prioritaire gebieden uh, geïdentificeerd wereldwijd... die we moeten behouden. Dat willen we iets van onze biodiversiteit bewaren voor het nageslacht. En dan praat je echt over de laatste grote en regenwouden... de Koraalriffen, de savannenbossen, de waterrijke natuurgebieden. Echt gebieden die niet verloren moeten gaan... waar je alles op alles moet zetten om die te bewaren. Um, maar we hebben daar ook bij uh, gezegd... ja, als we daar succesvol in willen zijn... dan moeten we ook al die ketens die daar invloed op hebben... palmolie, suiker, ja. katoen, ja. noem maar op... die moeten echt kantelen naar duurzaamheid. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld met wildgevangen vis zijn we een heel eind gekomen nu in Nederland. Hè? 70% van het aanbod van... Bijvoorbeeld, Albert Heijn is nu gecertificeerd volgens die MSC-standaarden. We zijn nu ook bezig met de introductie van een standaard voor kweekvis. Uh, maar het is heel belangrijk dat je die ketens ook verduurzaamt, zodat je de druk op die gebieden doet afnemen. En daar zul je ons ook in een toenemende mate actief zien. Dus ik, we schamen ons er niet voor dat wij de hand reiken naar het bedrijfsleven. We zijn er heel trots op. Uh, maar Omdat het een wel... effectieve manier is. Het is een hele ja. effectieve manier. Dinsdag komt de koningin bij jullie langs, een groot internationaal WNF-congres in Rotterdam. Heel kort nog, wat gaat er gebeuren? Nou, gaat van alles gebeuren, maar het, het congres wordt geopend door uh, Teuner Spiersma, hoogleraar dieren-ecologie in Groningen. Maar binnenkort uh, namens de vogelbescherming en het Wereld Natuurfonds, uh, bijzonder hoogleraar uh, Global Flyway Ecology, dus zeg maar. Global? Uh, de ecologie van trekvogels wereldwijd. Mm -hmm. En hij gaat samen met uh, een Friese componist, Sietse Pruksma, het uh, congres openen. Dat wordt een uh, spectaculair verhaal in beeld, geluid, uh, muziek. Ja. Met uh, juist weer die, ja, dat is ook heel mooi symbolisch terugkerend op je vorige vraag. Uh, Nederland is van internationaal, niet alleen Europees, maar echt van internationaal belang... als uh, habitat en doortrekgebied vertrekt voor alles. Dus we gaan juist daarop inzoomen. Ja. En dan ook zien, laten zien, op een hele creatieve en kunstzinnige manier, hoe... Onze zorg voor de natuur hier samenhangt met het leefgebied van die vogeltjes in Afrika. En de koningin komt die vis vrijlaten? Nou, de koningin Kortere gaat niet bocht. zelf de, de, de vis vrijlaten, maar de uh, schoondochter prinses 6, Laurentien gaat het wel doen. Ja. Okay, op woensdag okay. met een schoolklas die ook veel onderwijs erover heeft gekregen. Goed is hoeveel, hoeveel steuren? Nou, we gaan er eerst een handjevol vrijlaten op woensdag. Naar nou, de volgende 50 in het loop van het jaar. 50. Johan van der Gronden, directeur van het Wereld Natuurfonds. Dank je uh, voor het gesprek. En uh, ja, nog gefeliciteerd natuurlijk. Dank je van Janine <laughs> en schouderklop van Menno. De eerstelingen van deze week. We gaan nog even terug naar onze Venolijn 035 035-6711-338 voor deze aparte melding. Ik was afgelopen woensdag voor de werkgroep Grauwe die van het inventariseren... toen ik een veldleeuwerik hoog in de lucht hoorde. En ik hoorde ook een gierzwaluw. Maar die zag ik niet, maar inderdaad, het kon ook niet. Van de veldleeuwerik imiteerde de gierzwaluw. Erg leuk om mee te maken. Nooit eerder gehoord. Maar u hoort het wel bij vroege vogels. Als u blijft bellen met de fenolijn...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 huurverhoging, paspoort- en identiteitskaart en ouderschapsverlof. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. E-matching. Online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Ik ben Hanneke Groenteman.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 Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Dit is Radio 1.